Drie uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De coalitie van de SPD en De Groenen heeft bij de deelstaatverkiezingen in Noord-Rijn-Westfalen een meerderheid behaald. De partijen regeerden in de deelstaat de afgelopen drie jaar met een minderheidsregering. In de voorlopige uitslag kreeg de SPD 39% procent van de stemmen, De Groenen ruim 11%. Procent. De partij van bondskanselier Merkel verliest flink. De CDU komt volgens voorlopige uitslagen uit op ruim 26 procent. Dat is zo'n 8 procentpunt minder dan twee jaar geleden. Het is het slechtste resultaat voor de Christendemocraten in Noord-Rijn-Westfalen sinds de Tweede Wereldoorlog. Volgens de voorlopige uitslagen komt de liberale FDP... waarmee Merkel de landelijke regering vormt op ruim 8,5 procent... en blijft dus in het parlement. De Duitse Piratenpartij haalde met bijna 8 procent ook genoeg stemmen... om in het deelstaatparlement te komen. Een man van 26 en een vrouw van 24 zijn omgekomen... na een ongeval op de N241 ter hoogte van Zijdewind. De man bestuurde een auto die uit de richting van Schagen kwam. De wagen belandde door nog onbekende oorzaak in de berm...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 Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of vijf. Overdag afwisselend zon en wolkenvelden. In het zuiden de meeste kans op zon. Temperatuur tussen 13 en 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. is de nacht van het Goede Leven met Adeline. Yeah, yeah. I just can't help believing when she smiles up soft and dead.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 This time the girl is gonna stay. The gonna stay. This time the girl is gonna stay for more than just a day. more than just a day I just can't help believing when she slips her hand Ja, herkende u die stem? Ja. Er is er toch maar één in Nederland die Elvis zo kan zingen. Nou, ik help u, ze komt uit Rotterdam. Nou, en als ik op de dames was, dan zou ik wel wat, wel wat met haar willen. Het is inderdaad, Frederike Spicht. Heerlijk om haar weer eens uh, echt als een uh, rock'n'roll chick te zien. Brings back memories, vroeger als frontvrouw bij I've Got The Bullets. Nou, zij beet afgelopen woensdag het spits af in een uh, lekkere volle melkweg... bij de tribute to Elvis Presley. He, ons dit jaar precies uh, 35 jaar geleden ontvallen... Nou weer zo'n fijne hitclubavond georganiseerd door uh, Simone Toppers van de Amsterdamse uh, avondkrant Het Parool. Nou, ik ben echt wel fan van die krant hoor. Het is een echt stadsblad en dit soort avonden dat vind ik extra leuk, doordat het, nou ja, het is een dwarsdoorsnede van de stad. Uh, komt naar de melkweg, jong, oud. Uh, uh, uh, rijk arm. Uh, ook veel mensen die volgens mij nog nooit in de melkweg geweest zijn. Of daar in ieder geval nooit komen. Nou, Je hebt ook uh, veel gemakkelijker contact met mensen. Dat is heel erg grappig. Je, je praat heel snel met anderen. Je staat te swingen met wildvreemde mensen. Nou, pluimpje voor uh, Simone en voor het parool. En natuurlijk voor Free, hè. Nou, uh, dit nummer zong ze al met... Uh, Goeie band, hè, trouwens. Dat is Erik van Dijsseldonk met Okobar. En er zit onder andere Kok van Vuren in. De man is echt goed. Al die gitaren van hem. Nou, daar zou je straks nog wel meer van horen. En uh, de backing vocals zijn Cato uh, en Sophie van Dijk. Uh, de Soldiers. Hè? Uh, en uh, nou, moet ik ook nog even rol Spanjers noemen achter de toetsen... want die zingt ook heel vaak mee. Goed, uh, we hebben de nummers omgedraaid. We hadden eigenlijk, had eigenlijk moeten beginnen... want dat was het allereerste nummer in Belkweg. That's Alright mama. That's all right, Mama. That's all right for you. That's all right. Nou, uh, uh, wie ook ontzettend leuk was, Jan Rot. Hè? Dansen kan hij helemaal niet met dat lange lijk van hem. En dat haar, dat zit ook helemaal niet lekker. Maar wat veel belangrijker is, hij kan met zijn hart vertalen en zingen. Sinds je maar lela leef ik als vrijgezel. Aan het einde van de tranenstraat in het Heilhotel. Nou, weet ik, wat leuke is, weet ik. Wat leu de wat leu de verdeus, is de hel? Hoe het altijd vol is, loopt iedereen er leeg. Je blijft er tot je laatste sneekjes weggeveegd. Dan weet je wat leu de weet je wat leu de wat leu Pitolo een treur, de manager in het zwart. Na zoveel jaar de tranen straat verloren, de hoop in je hart, ja daar ben je zijn. Wat leuven de is wat leuven de is, wat leuven de dat is de hel. De dus ze je alleen lang en niemand die er belt. Straat in, uit hotel bij Weka. Wat leuke de is Weka, wat leuke verde is. Wat is. is de zitten denken, want je weet allemaal, Elvis had een Nederlandse manager, kolonel Parker, kwam uit Breda. En Elvis was Amerikaan. Was het nou toch maar andersom geweest? Yes? Let's go. Ben jij ook zo alleen? Mis je mij? Om je heen hoe het gegaan is, vind jij het ook zo raar? Denk jij ook vaak terug aan die stek bij de brug waar we kusten zo vol van elkaar? Lijkt de baan in je serre gek leeg op mijn plek, sta je vaak naar het tuin, ziet mij bij het hek. Valt de avond je zwaar, denk je was hij hier, maar zeg eens eerlijk, ben jij ook? Ah, Ze zeggen wel, ik vraag me af of je eenzaam bent vannacht. Ze zeggen wel, de wereld is een schouwtoneel en ieder krijgt zijn deel. En bij jouw opkomst dacht ik, en we leefden nog lang en gelukkig. Maar het was geen één actor. Je veranderde van karakter en ik raakte de draad kwijt. Liefje, jouw monoloog. En ik vertrouwde blind op jouw tekst. Maar ik luister liever naar je leugens. Dan doen we het leven met de waarheid. Je zit kaal, Niemand in de zaal. En ik ga mezelf herhalen. Dus als je nu niet opkomt. Mag van mij... Het doek al zak. Valt de avond je zwaar? Denk je wat hij hier maakt? Zeg eens eerlijk, ben jij ook alleen? Ja, dat is toch mooi. Maar eh, deze versie van Roos Rebehergen mag er ook zijn. Volgende week zit trouwens de gast hè, met roosbief. Toch zoveel vragen? Heb je ooit wel eens antwoord gekregen? Ze hebben al je als een koning gekroond en je voor je danspasjes beloond. En alle, alle meisjes schreeuwden hun longen uit hun lijf voor jouw zwarte manen. Ze kenden alle teksten uit hun hoofd en ze gaven jou hun traan. Hé, hey. hé hey Elvis, waarom stel je toch zoveel vragen? En als je ooit wel eens antwoord gekregen, zou je dan misschien nog leven? Roos Rebergen, volgende week weer te gast hier. Op wie ik al een tijdje zit te vlassen is ook uh, Lea Kliphuis uit Nijmegen. Heeft ook een dijk van een stem. Ze komt dit najaar langs met haar nieuwe, als haar nieuwe album af is. Maar hier doet ze dus uh, Elvis. Hallo. Everything I do is wrong. You give me love and consolation. You give me hope to carry on. And you're all. Dingetje zeggen en dat is dat ik uh, alleen mee wilde doen aan deze avond als ik dit liedje mocht spelen. Ik vond Elvis altijd al gaaf, maar sinds ik dit liedje ken, ben ik hem echt van hem gaan houden. I may not be here Dankjewel. Let's rock and roll. <laughs> Lea Cliphuis. Je hoort die opnames. Wat een vieze, lelijke brom erin. Maar, nou ja, scheid. Het, was, het is allemaal live, hè. Maar uh, je kan wel horen dat ze heel goed kan zingen. Dat wou ik maar eventjes. En dan een heel mooi nummertje ook, In My Way. Goed. Uh, Guus Meebis, die is helemaal gek van Elvis. Die kwam ervoor naar Mokum. Hij zong onder andere In The Ghetto. Maar... Dat kan Erwin Nijhoff, ooit van The Prodigal Sons, hè, in welke hoedanigheid ik hem twintig jaar geleden alles geïnterviewd heb. Maar hij is nu vooral bekend van The Voice of Holland. Nou, hij was er ook. Uh, laat ik zo horen. Maar um, eerst wou ik een prachtopname laten horen. Dus niet van Guus, maar van uh, die Erwin Nijhoff. Wat zit ik nou weer te rommelen? Goed, in de ghetto: As a snowfly.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 Erwin de... Nijhoff. Nou, die jongen kan echt zingen, toch? Misschien zou hij ook wel leuk vinden om een keertje te komen. Ik ga het hem gewoon vragen. Uh, we gaan straks weer door uh, met... Oh nee, we blijven gewoon Melkweg horen. Uh, van de, uh, de tribute voor, uh, aan Elvis. Maar we gaan ook uh, spel spelen... Het uh, mysterie van Emily. Uh, zie ik eventjes, kan ik meer... oh ja, ik heb hem al. Uh, nou, de boekjes van uh, Charles van der Broek zijn op. Dus uh, geen... Uh, ja, die zijn op, joh. Dus geen... Hoe uh, uh, weet die nou? Vreeswijk. Ja, Cornelis Vreeswijk meer. Maar ik heb nog wel knijpkatten. Ja, oh, uh, je gaat het vast niet raden na het eerste fragment. Maar dan kan je drie knijpkatten krijgen, winnen. En na het tweede nog twee. En na het laatste nog één... En uh, bel vooral 0800-1121. En uh, laat maar beginnen. Waar gingen die liedjes van de vroege Elvis nou eigenlijk over? Uh, dat je in de gevangenis toch nog lekker kon rokken? Of dat de liefde in alle tederheid bedreven moest worden? Of dat er een trein aankwam met zijn liefje erin? De liedjes van Elvis gingen over jonge mensen... die vol verwachting uitkeken naar de rest van hun leven. Een leven waarvan vaststond dat het anders zou zijn... dan van de generaties die er maar een zootje van hadden gemaakt. Elvis was een beetje mild dwarserig. Meer niet. De liedjes hadden helemaal geen concreet onderwerp. Ze klonken alleen maar als... En nu wij, en niemand anders. Nou, die boodschap zat mooi verpakt en werd nooit expliciet. Dat was misschien wel het geheim van de pelvis. 0800-1121. Dat is een hele mooie omschrijving. Het is wel heel grappig, hè, dat het uh, dus nu over Elvis ook gaat. Hij heeft helemaal gelijk. Wat is die jam toch to the point, hè? Nou, wat gaan we luisteren? Oh, ja. eh um, uh, Well, we're all here, caught in a trap. the band. We're caught in a trap. I can't walk. Frederik Spicht, staat toch als een huis, hè? Ja, daar in de Melkweg afgelopen woensdag op de paroolavond. Uh, aan de telefoon, uh, Peter die uh, uit Best, die hield de slag om de arm en die belt zo terug. Maar Timo, heb ik nu aan de lijn als het goed is? Ja, goedendacht Aline. nacht. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Ja, hoor, zeker. Leuke week gehad? Leuke week, jeetje. Nou, ja, leuk weekend dan. Ik herinner me alleen de laatste 24 uur. Oh, oké. Okay. Is daar <lacht> nog iets bijzonders gebeurd? Nou, het was moederdag vandaag, hè? Ja, ik ben het vergeten. Ja, ik ben het vergeten. Ja, verge ja, vind ik heel erg. Ja. Maar ik heb, ik heb een hele lekkere fles vodka voor mijn moeder gekocht, die ga ik morgen brengen. Ja, Oké, okay, dat is goed. Zal ze het niet erg vinden als je nee. toch te laat bent? Ja, nee, want het is zo gezellig als die een borreltje op heeft. Eén één glaasje en hij is al dronken. Dat is zo gezellig, heel leuk. Goed, um, even kijken. Uh, wie denk jij dat het is? Ja, ik heb moeite met zijn naam, omdat, die, omdat ik hem nog niet zo vaak uh, zijn naam gehoord heb op de radio. Maar de jongen van de G500, die, uh, die jongen die zeg maar met zijn Siebert heet die, volgens mij. Hij zit bij BNN, zit hij vaak uh, bij... Uh... Ja. Hoe heet dat? Uh... En, en uh, leg nog even uit wat G500 is, ook weer? Nou, dat was zeg maar, hij wilde de jongeren, de, de zeg maar de internetgeneratie, die met internet opgegroeid is, dus wil die mobiliseren om eh, politieke invloed uit te oefenen, om zeg maar uh, de rekening niet al te zeer bij de jongeren te leggen en uh, dan de middenpartijen, de middenpartijen van de politiek, de PvdA, VVD, CDA, te gaan lid te gaan worden en dan mee te stemmen, zodat ze invloed hebben op het uh, regeringsbeleid. Ja, ja. Nou, dat heb je mooi uitgelegd, Timo. Dat en je bedoelt natuurlijk Siewert van Linden. Hoe? Siewert van Linden heet hij. Siewert van Linden. Ja. En het is hartstikke fout. Ja. <lacht> nee hoor. Ik vind het altijd zo heerlijk om te zeggen. Ja, ik merk het inderdaad, ja. En ik vind het zo verschrikkelijk om te horen. Oh, ja, nee, ga maar lekker huilen. Oké. Okay. Nee. Oké, okay, ik ga door met de volgende. Joep. Doeg. Doei. Uh, Adrie. Ja, hallo. Ik, ik bel weer eens even. Nou, gezellig. Ja, ik vind het is ja, die... heel moeilijk heel, eigenlijk. Heel breed over de tijd. Precies. je kan hem. Of je... heel lang over de tijd. Je kan hem eigenlijk nog niet weten, maar je kan gokken, hè? Ja, nou ja, maar... goed. Welke richting nou ja, dacht het, jij? Het, het, nou ja, goed. We... Ik, ik, hij is vol een richting opgegaan. Vrijheid, gelijkheid. En, en je onttrek aan het oude gezag, gezag. Maar, maar naar een goede toekomst van vrijheid. Nou ja, dan moet ik maar zeggen... Luther King, Martin Luther King, als persoon. Ja, ja. Ja, het is een tussenstation eigenlijk. Ja. Want, je, want die meneer gaat veel verder de toekomst in, die volgers. Wacht, ik weet niet of ik het helemaal kan volgen. Heb je het nou nog wel over dat stukje tekst wat ik heb voorgelezen? Ja, nou ja. Je het ging over dus Elvis, al, het ging over de liedjes van Elvis. Ja. Goed. Nou goed. ja, het, uh, in de keto en de hele roodschouw en alles. Ja, ja. Ik, ik denk dat ik het niet helemaal kan volgen. Uh... Nee, nee nou, ik ook. Ik kon de vraag me niet volgen. Nee. Dan moet ik me excuseren. Het geeft helemaal niks. Het geeft helemaal niks. Maar Adrie, ik, ik ga het volgende fragment voorlezen. Als je dan denkt, oh, maar nou weet ik het. Bel dan rustig nog een keer. Ja, ja, ja goed, het is natuurlijk iets. Uh, in de toekomst in. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh. Goed. Hier komt het volgende fragment. Doe. Oei. En ook na Elvis bleef de boodschap nog een tijdje mooi verpakt in een gouden papiertje, volgeschreven met gitaarnoten. Maar de tijden veranderden. En daar was Dylan. Die beschreef de zaken wat minder cryptisch dan de rockers uit de jaren 50. Maar ook Bob wist: ik schrijf en zing, meer is het niet. De Beatles gingen een stap verder. Ze zongen in de jaren 60 dat we alleen maar liefde nodig hadden. Maar Lennon zou in de jaren zeventig een actieve rol in de protestbeweging tegen onder meer Vietnam gaan spelen. Just give peace a chance. En later, vlak voor zijn dood, keerde hij terug naar het vak van popmuzikus. Liedjes maken kon hij blijkbaar het beste. Het is nooit te laat om op je schreden terug te keren. Om roem hangt een wolk van macht. En Lennon wist er uiteindelijk weerstand aan te bieden. Hij wel. En dat is een belangrijke aanwijzing hij wel. 0800 112, als u het denkt te weten. En dan gaan we ondertussen even luisteren naar... Nog een keertje Vreespichtel. Well, bless my soul. What's wrong with me? you like a man on a My friends say I'm acting The uh -huh. yeah, yeah, yeah, yeah Now all my hands are shaking and my knees are weak I can't seem to stand on my own two feet Who do you think when you have such luck in love I'm all shook up Uh-huh, yeah, yeah Now well, please don't ask me what's on my mind I'm a little mixed up Feeling fine when I'm near a girl that I love best. Her heart beats so oh, it scares me to death. The she touches my hand, the water chill I got. Her lips are like a volcano okay, no, that's hot. I'm proud to say she's my bulletproof. I'm in love. I'm on shoe cup. Uh huh. Uh huh. Shaking like a leaf on a tree There's only one cure for this body of mine That's to have that girl that I love so I'm fine she's hot, she's the And what a shell I got There's a life of a girl oh that's hot I'm proud to say that she's my buttercup I'm in love I'm on sugar uh uh-huh uh -huh. yeah, yeah. Frederik Spicht, en uh, op uh, de toetsen en ook tweede stem, uh, Roel Spanjers. Uh, aan de telefoon, Patrick of Patrick? Patrick. Patrick, Patrick, uit Zettaart. Ja, uit nacht. <laughs> ja. Goeienacht. <laughs> Goeienacht. <laughs> Zit je te lachen? Ja, jij lacht mij uit. De nee, korte, oh. mee. <laughs> oh, dat is goed, dat is goed. Nou, oké. Okay. Hey, uh, zeg het maar, wie denk jij dat het is? Ik denk dat het is en hoe kom je daar zo op? Ja, die heeft ja, vroeger ook gezorgd. Ja. Wat zeg je? Hij euh, Oké, okay, hij is nou zeg maar president van Italië. Nog even uh, geweest. Ja? En hij heeft vroeger ook uh, muziek gemaakt. Is dat zo? Uh, ja, hij heeft een uh, uh, LP gemaakt met allemaal lieve oh. Nutteloze informatie. <laughs> <laughs> oh, echt waar, zeg. Die, die zou ik wel eens willen horen. Heb jij, heb jij hem, ken jij hem, die plaat? Nee, helaas niet. Nee. Ik zou het ook graag, graag willen horen. Ja, dat zou ik... Bre oh ja, ik, ik vind het hier gelijk. Is dat, is dat, is dat oud nieuws? Of is dat... Uh... Is dat is het redelijk oud nieuws, ja. Oh, 2003. Oh, oké, okay, ja. Nou, fantastisch. Ik ga erachteraan. Maar het is hartstikke fout, jongen. Helemaal fout, Patrick. Dat dacht ik wel, maar ik vond het zo'n briljant antwoord op ja, de aanwijzingen. Ja, daarom, daarom hartstikke goed. Leuk even hier gesproken te hebben. Joe. Gepikke dag verder. Ja, Goeie. jij ook. Uh, we blijven in het zuiden. Frank, goedendag, Frank. Hallo, met Frank, ja. Ja. Nou, ik uh, denk dat ik het totaal naast zit, maar uh, ik kan het altijd proberen. Ja, waarom niet? Ja, ik denk de eindexamenleerlingen die uh, gaan beginnen vanaf vandaag. Oh, is dat zo? Beginnen de eindexamens weer? Oh, en ja, die kunnen het, uh, ja, de, vooral die laatste zinnen, die stoppen, ja, uh, die kunnen de, het weerstaan, De stress die uh, begint. De stress die De stress, begint. zo van uh, ga je het halen of ga je het niet halen? En ga jij zelf eindexamen doen, Frank? Nou, ik ben al lang geslaagd, gelukkig, al oh. drie jaar geleden, maar. Uh... Oh, en wat moet jij morgenochtend doen? Uh, mijn bed blijven liggen, hopelijk. <laughs> ja, want het is al kwart voor ik vier. Ik begin volgend jaar weer naar mijn school, dus. Uh, wat ben, zei uh, je? Ik begin volgend jaar pas met mijn school. Oké, okay, en wat, ga, wat voor school ga je doen? Ik, ga, ik ben aangenomen op het kiosk. En, en wat is dat, de sport? Sport. Oh, dus je bent een heel sportief type. Ja. Ja, ja heel sportief, nou, dat valt wel mee, maar je kan wel het in en ander. Wat voor sporten doe je? Uh, ik, ik, ik, ik doe ook zelf Nijmeeslanden via de Aarze. Ja? Maar nee, ik hockey, ik heb gevoetbald, ik ben... Ik heb nog wel andere nutteloze sporten gedaan. Oh. Uh, Wat is een nutteloze ik al, uh, sport? Die Wat die is heel Is op Zijn dat dan ook niet nutteloze sporten? Nou, dat zijn, nou ja, sommigen noemen het sporten, maar ik noem het al geen sport meer. Uh, het, zijn, uh, ja, het zijn een beetje denken, een beetje richting het schakendam en allemaal dat soort dingen. Oh, nou, dat vind ik hele slimme, hele slimme bezigheden hoor. Maar, eh, eh, en word je dan sportleraar? Gewoon op een school? Of, of weet je ja, dat nog niet? Ja, ik denk dat. Uh, er zijn nog uh, heel veel opties uh, over. Dus, Oké. Okay. Uh... Nou goed. Hé, hey, Frank, je antwoord is, slaat helemaal nergens op. Dat bedoel ik. Het <laughs> is helemaal fout. Maar uh, leuk dat je even gebeld hebt en ik ga gewoon het laatste fragment lezen en dan weet iedereen het, ja? Ja. Oké. Okay. Ja, we Dan wel. Oké. Okay. Dag. Bye. In de jaren 80 gingen veel liedjes weer eens over helemaal niks. Als er maar op gedanst kon worden, dan was alles goed. De elektronische jaren 50 waren aangebroken. Er waren uitzonderingen op de regel. Dat ene beentje zong over de misstanden thuis. Vol vuur, met een nieuw geluid. Een gitaartapijt zonder einde. Uitgeschreeuwde emotie. Maar de zelfbenoemde Lennen uit dit tijdperk... verwarde roem met politieke macht. Ging de wereld uitleggen hoe het nou verder moest... Ging op de foto met de grote machthebbers. Riep dat het een schande was. Dat doen andere directeuren van miljardenbedrijven zelden. Wij zeggen, ga nou gewoon lekker liedjes zingen. Dat bandje kan er wat van. En koop een andere bril. Probeer eens een elvesmontuurtje met getint glas. Nou, dan moet je het weten. 0800-1121. En, eh, uh, zullen we even losgaan met Frank Lammers? You ain't a nothing but a hound dog, flying all the time. You ain't a nothing but a hound dog, flying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit. You ain't no friend of mine. They said she was high class. Well, that was just a lie. Well, they said she was high class. That was just a lie. in de melkweg afgelopen woensdag. Um, aan de telefoon Jenny. hey Jenny leuk jou weer eens te horen. hallo. hoe is het? oh warm. <laughs> heb je het warm? ja. is het zo warm in Zeeland? ik vind het benauwd. oh echt waar? ja. ik heb het hier. nee hier is wel oké. Okay. maar um, uh, wat hebben we vandaag gedaan Jenny? Ik was geloof ik. want ik was, De ochtend was ik kwijt. Oh, die was je kwijt, ja? Ja. En dan gehandwerkt en gecomputerd. Oké, okay, wat ben je aan het maken qua handwerk? Van die grote lappen. Of oh, van die grote lappen, ja. Oké, okay. met al die kleurtjes. Hartstikke ja. mooi. Ik heb er ook eentje, mensen. Goed. Uh, wie ik had denk... een prettige moederdag aan. Nou ja, ik, ik weet niet of je, ah, je, hebt niet eerder, uh, je hebt dus nog niet eerder geluisterd, want ik moest bekennen. Ik, ik kwam hier in de uitzending en denk jeetje ik ben moederdag vergeten oh nee. nou, maar ik ga morgen ga ik dus die vleeswodka ja ik brengen. heb het gelezen je gaat het dranken voeren ja erg hè nee. erg nee maar het is heel goed Eén bolletje per dag is heel erg goed voor het bloed en voor het hart en voor uh, alles toch ja maar het is wodka wat je geeft geen wijn nee uh, nee, ja, nee, mijn moeder kan niet tegen wijn. Dat is in de oorlog, dat is heel grappig. Nou, toen was ze een vrouwelijke vrijwilligster. En toen was ze, uh, ik geloof ergens in Utrecht, en toen kreeg ze een glaasje wijn. En toen is ze helemaal, uh, uh, uh, werd ze helemaal verlamd uh, als een plank. Oh, oké. Okay. Dat heeft ze twee keer gehad in haar leven, dus door wijn. Dus ken ik een hele rare nou, dan allergie. Dan ben je er allergisch voor. Ja. Drink jij wel eens wijn? Nee, ik drink geen alcohol meer. Helemaal niet? Nee. Zo kom maar slecht. Goed. Niet eens een dokter volgen artikelen. Oh. <laughs> Gewoon omdat je er geen zin in hebt, of uh... Nee, ik heb het mezelf beloofd. Oké. Okay. Oké. Okay. En het is al meer dan tien jaar, dus het gaat goed. Ah, hartstikke goed. Wie denk je dat het is, Jenny? Ik denk aan Golden Earring. Why? Uh, ik heb ze van de week op de televisie gezien bij Martijs. Ja. Die zouden weer gaan optreden. Ja en die eeuwigdurende zonnebril van Barry Hebel... en me ook te vervelen. Ja, dat precies, ja, ik hoop, ja, ja, dat is. Nou, ik vind het wel grappig dat je, dat je aan, aan, daaraan denkt... maar dat is het toch niet. Want nee, de gold, dacht ik al. Nee, want de Golden Earrings die hebben nooit echt ergens over gezongen, toch? Niet, niet, niets van belang. Dat was... Uh, nee, vind ik niet. Nee, nee. Maar uh, ik ga naar de volgende. Jenny, ik wens ja, jou goed. een hele fijne week. En bedankt voor het bellen. Oké, okay, jij ook. Dag. Ja. En veel plezier bij je moeder. Ja, doe ik. Doei. Um, ben. Ja, goeienacht. Je hebt al vaker gebeld, hè, Ben? Ja, ja, ik heb uh, de laatste drie weken gebeld uh, al, ja. Ja, en, en hoeveel knijpkatten heb je al nu? Nou, er liggen er nog uh, twee nu en het boek bij, uh, bij de post. Die moet ik er even ophalen, want ze zijn vrijdag aan mijn deur geweest. En toen was ik niet thuis. Oké. Okay. Dus ik moet ze even gaan ophalen bij het, uh, ja, bij het punt, daar zo. Ja. Nou, ik denk dat er dan uh, weer een knijpkartje bij komt. Want zeg het maar. Ik denk dat Bolo is. Ja, die lol van U2. Helemaal ja. goed. <laughs> nou, dus um, blijf aan de lijn, dan noteert uh, uh, Frans het nog een keertje. Ja, oké. Okay. En uh, hou jij van U2? Ja, ja ik ben echt een grote fan. Zeker van de, de Joshua Tree. Dat die plaats ging blijven draaien, gewoon echt. En dat is de oude, hè? Dat is de oude U2, toch? Ja, ja, ik ben wel fan van de oude U2. Uh, gewoon de laatste platen, dat... Uh, nee, dat doet me niet zoveel, maar ja, wat ze toen gedaan hebben... Dat, uh... Ja, ja. ja, ja. En, en, en ben je het een beetje eens met uh, wat Jan hier zo opschrijft... Over die, uh, over die Bono, die zich wel heel erg... Uh, met de wereldpolitiek... Uh, ja, daar ben, daar ben ik het wel mee eens. Ik dacht, ik dacht eerst dat je het over Bob Marley had. Maar toen hij zei dat het gewoon geen, uh, het gewoon geen doel raakte. Uh, ja, toen kwam ik bij, uh, bij Boling. Ik, ik zag hem met Boes staan en zo. Ja. En uh, dat soort zaken. Ja. Dat uh, allemaal. Nou, ja, goed. Nou, dan, dan zijn we het toch een be beetje met elkaar eens. Dan uh, uh, bedankt voor het meedoen. En blijf even aan de lijn hè, voor, je, voor je gegevens nog een keertje. Want dat... Uh... Ja, we kunnen eigenlijk wel een abonnementje voor jou gaan bedenken. Ja, nou, oké. Okay, maar ik blijf aan de lijn. Oké. Okay. Goed. Oké, okay, hoi. Doei. we gaan weer naar luisteren? Oh ja, uh, als zo zoet. Het lievelings Elvis-nummer van Jan Rot. He, Jan die deze zondagavond, geloof ik, is het. Ja, een vol carré verwende met zijn jubileumprogramma. Als het goed is, heeft hij die avond afgesloten met dit liedje. Geef me liefde, geef me rust, laat me nooit meer gaan. Jij geeft sinds die eerste kus, zin aan mijn bestaan. Geef me liefde. Geef me trouw, maak mijn droom een feit. En mijn liefste, ik geef jou liefde voor altijd. Geef me liefde, geef me. Zo dadelijk, na het nieuws, starten we gelijk met weer een bijzonder hoorspel. De poppenspeler van Lotsen, Dat is van Gilles Segal uit 1980 en door de Caro in 1985 verklankt. Ik zeg dat vast, want het start direct na het nieuws. Nou, en dan nu even Guus Meewes. Ik moest daar toestemming voor vragen, maar ik kreeg groen licht, hoor. Why'd you have the How come you me love you and I was just loving done? You're what I see. Oh, I see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, sexy see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see,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 Dankjewel. Als je weer iets leuks hebt altijd bellen.